6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het akkoord over Griekenland is een solide pakket aan maatregelen, vindt premier Rutte. Volgens hem is met het akkoord de toekomst van de euro veiliggesteld. Gisteravond stelden Europese regeringsleiders 109 miljard euro beschikbaar... voor de aanpak van de financiële problemen in Griekenland. Een deel van het geld, 37 miljard, komt van banken en andere financiële instellingen. De rest uit het noodfonds van Eurolanden. De Britse schilder Lucian Freud is overleden... Hij schilderde vooral realistische naaktportretten. Een van die portretten bracht bij een veiling drie jaar geleden... ruim 33 miljard dollar op. Het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man gefilmd. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat... zodat kan worden bewezen dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft. Sinds kort wordt in Georgia een nieuw gif gebruikt... En vorige maand zou een man stuiptrekking hebben gehad nadat hij de injectie had gekregen. In België is voor het eerst in maanden weer gesproken over de vorming van een nieuwe regering. De christendemocratische CD&V had voorwaarden gesteld waarmee de andere partijen akkoord waren gegaan. De grootste partij, de Vlaams Nationalistische N-VA, was niet bij het overleg. Die partij is tegen de voorstellen van formateur Di Rupo. Dagboekaantekeningen van de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele... hebben bij een veiling zo'n 170.000 euro opgebracht. De aantekeningen zijn geschreven in de jaren 60 en 70. De koper is een Amerikaanse orthodoxe jood... die ze wil tentoonstellen in zijn eigen museum. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft aan zeker 22 mensen... het leven gekost tot nu toe. Vooral jonge kinderen, ouderen en zieke mensen... hebben last van de hoge temperaturen. De hitte, die gepaard gaat met een hoge luchtvochtigheid, houdt volgens weerkundigen voorlopig nog aan. Het weer, veel bewolking en vanmiddag in het binnenland wat buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. 22 juli, goedemorgen. Dat is nog rustig wakker worden in de wetenschap. Dat de euro voorlopig veilig is. De eurolanden zijn het eens geworden. Griekenland wordt gered. De banken betalen min of meer vrijwillig mee. U hoort van onze verslaggevers hoe dat akkoord gisteravond tot stand is gekomen. Premier Rutte is tevreden met het resultaat. U hoort hem straks, net als de reacties uit Griekenland. Ook de Nederlandse politiek reageert in onze uitzending. We spreken Ronald Plasterk van de PvdA en Wouter Koolmees van D66. ING-econoom Karsten Brezeski legt uit wat er nou eigenlijk is afgesproken en gaat in op de rol van de banken. En dan met name die van zijn eigen bank, want ING gaat als enige Nederlandse bank meebetalen. En dan kijken we natuurlijk met grote belangstelling naar de reacties op de financiële markten. Na 9 uur zijn we bij de opening van de beurs. Zo kan ook nieuws vanochtend. De hele bevolking van Swaziland, bijvoorbeeld in Zuidelijke Afrika, zal worden getest op HIV en zo nodig behandeld. Het project wordt deels betaald met Nederlands geld, we praten erover met aidsdeskundige Joep Lange. We zijn vanochtend ook bij het Delamar Theater, uh, de Theater in Amsterdam... waar afscheid wordt genomen van Johnny Kraaikamp. We hebben ook een verslaggever op Schiphol... dat de drukste dag van het jaar beleeft. Dagboeken van Jozef Mengelen zijn geveld. De tour trekt verder door de Alpen en is nog altijd niet beslist. En die Vierdaagse lopers die gaan natuurlijk richting de Via Gladiola. En dan ook nog de commissaris van de Koningin in Drenthe. Die staat op de planken in Shakespeare's Hamlet. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. De Eurolanden stellen de komende drie jaar 109 miljard euro beschikbaar... voor de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De leiders van de Eurolanden kwamen na uren van onderhandeling... gisteravond er toch nog uit in Brussel. Voorzitter Herman van Rompuy mocht het verlossende woord brengen. Ladies and gentlemen, dear colleagues. I'm glad to announce that we found a common response to the crisis situation. Our meeting was focused op European leaders defending the financial stability of the euro area. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. De hulp uit de private sector vormde lang het heikele punt in de onderhandelingen. Uiteindelijk heeft Angela Merkel haar zin gekregen. Ook de banken betalen mee. Nederland stond ook achter dat idee. Premier Rutte is dan ook tevreden met de oplossing. Dit was een hele belangrijke inzet voor ons, die private sectorbetrokkenheid. Daar hebben we bijvoorbeeld samen ook met de Duitsers in opgetrokken. En het is goed dat het gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. Maar het ging natuurlijk om meer. Het ging er ook om dat je weer die groeimotor van die landen op gang brengt. Dus er zijn ook afspraken over gemaakt. Hoe zorg je nou voor dat landen als Griekenland, maar ook Portugal, Ierland... dat die uiteindelijk weer die economische groei aan de gang kunnen gaan krijgen. De hulp aan Athene wordt gefinancierd uit het noodfonds van de eurolanden, En geld uit dat fonds mag flexibeler worden ingezet. Griekenland gaat ook een lagere rente betalen over bestaande leningen en de looptijd van die leningen wordt verlengd naar minimaal 15 jaar. Bondskanselier Merkel benadrukte na afloop dat de gekozen oplossing alleen geldt voor Griekenland en niet voor andere landen die in de toekomst in de problemen komen. Griekenland is een bijzonder geval, dat hebben we heute nog eenmaal gezegd. Deshalb is ook uitdrukkelijk betonen dat deze der privaten Gläubiger voor in zijn besonderen situatie de Franse president Sarkozy staat vast dat dit akkoord alleen betrekking heeft op de Griekse situatie. que nous faisons pour la in termen van de nous ne le voor pour aucun land van de euro. Premier Rutte noemt het een solide pakket aan maatregelen. Hij verwacht dat de financiële hulp ertoe leidt dat Griekenland op termijn... weer op eigen benen kan staan. Griekse premier Papandreou is tevreden. Hij is dankbaar, maar blijft ook trots. The only thing we are asking for is the right to make major changes in our country. Profound, deep changes in our country. And we are committed to implement this program for these changes. To make our country a viable... Een just country and society. Een van growth and job creation. Heel veel reacties op het gesloten akkoord hoort u deze uitzending. In België lijkt er weer wat schot te zitten in de formatieonderhandelingen. Ruim zeven uur lang zaten de Belgische partijen aan de onderhandelingstafel met formateur Di Rupo. Deze Belgische verslaggever kan het bijna niet geloven. Ja, ze zijn aan de onderhandelingen begonnen. Ik durf het bijna niet uit te spreken. Na meer dan 400 dagen mogen we nu zeggen... ja, echte regeringsonderhandelingen zijn dus opgestart. Maar dat ging zomaar niet. Ook daarvoor gebeurde er nog het een en ander. Dwarslegger CD&V was niet bereid om zomaar toe te geven. Laten we het samenvatten. Het was vandaag een ongelooflijk pingpongspel. Er is zwaar gepokerd weer met van alles en nog wat. We zouden kunnen zeggen, men had CDNV nodig. Ze heeft zich opgesteld als een nukkige bruid met allerlei grillen... ...voor ze al haar uh, minaars kon verleiden uiteindelijk. Ja, en toen kwam het er toch van. De onderhandelingen begonnen, min of meer. We staan in het station. De trein staat klaar om te vertrekken. En het is nu aan... Ja, de stationchef zeker om op zijn fluitje te blazen. En dan gaat die trein vertrekken. Dus laten we dat maar hopen en supporteren. Geen van de partijen heeft naar buiten gebracht, wat er in de zeven-uur sessie besproken is. Het dagboek aantekeningen van nazi-arts Mengele... zijn in de Verenigde Staten voor 170.000 euro geveild. Het gaat om een verzameling naoorlogse aantekeningen... op notitieblokjes en in schoolschriften. Mengele schreef ze in de jaren 60 en 70. Mengele beschrijft in de notities verschillende zaken... zo vertelt het Veilinghuis. His political zijn politische theorieën, filosofieën... Uh, er zijn drie, vier jaar diaries. Uh... Poetry, journals, travelogues, short stories en De dagboeken werden gevonden in een huis in Sao Paulo, in Brazilië. Mengele logeerde daar bij een Duits echtpaar toen hij vluchtte voor vervolging. De koper is een anonieme orthodoxe jood uit het Midden-Oosten. Mengele werd gezocht voor oorlogsmisdaden. Hij voerde in concentratiekamp Auschwitz gruwelijke medische experimenten uit op mensen. De dagboekaantekeningen zouden kunnen helpen om hem te begrijpen. Those items have not been published and probably would be very revealing to somebody who wants to get into the mind of this madman and understand what motivated him, uh, what made him tick. En of het nu slecht is wat hij gedaan heeft of niet, geschiedenis blijft geschiedenis, zo vindt het veilinghuis. My feeling is history is history. It's good or bad. Uh, if you ignore the bad parts of history, well you in the words of George Santayana, those who forget his history are condemned to repeat it. Mengele sterft in 1979 in de Spandau-gevangenis in Berlijn. Hij werd nooit vervolgd. Dan naar de Verenigde Staten. De aanhoudende hitte heeft tot nu toe aan 22 mensen het leven gekost. Steeds meer mensen komen met ernstige klachten naar het ziekenhuis, zo vertelt deze dokter. Well, people with uh, heat exhaustion are coming in. Feeling weak, tired, nauseated, some with vomiting. People with heat stroke uh, are coming with elevated temperatures and alterations in mental status. Uh. Either lethargy or, or coma. De hulpdiensten bereiden zich voor op het ergste en hebben extra personeel ingehuurd. We are prepared for the heat wave. We've hired additional crewmembers and we're ready and, and able to respond to any 9-11 calls. Miljoenen mensen hebben last van die verzengende hitte die in sommige plaatsen oploopt tot wel 40 graden. Ja, niet iedereen heeft airconditioning. It's hot, but I'm very strong-willed. So I think since it's almost the end of the summer that I can make it through. Met uh, de fans, maar ik ben naar een unit, een AC-unit. En zoals altijd, voor de ene is het een last, voor de andere een lust. En deze moeder maakt daar dan maar het beste van. picnic Iedereen kijkt inmiddels uit naar een flinke regenbui, maar dat zal nog wel even duren. De hoge temperaturen gaan gepaard met hoge luchtvochtigheid en volgens de weerkundigen houdt dat voorlopig nog wel even aan. De Britse kunstschilder Lucian Freud is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Freud schilderde vooral rauwe realistische naakten en portretten. In 2008 was er een grote tentoonstelling van zijn werk in het gemeentemuseum in Den Haag. En vorig jaar nog in het Centre Pompidou in Parijs. Het schilderij Benefit Supervisor Sleeping bracht in mei 2008 op een veiling in New York een recordbedrag van 19,4 miljoen euro op. Omdat het een bijzonder doek is, al dus deze kunstkenner. The uh, painting in many ways typifies exactly what one is looking for in a Lucian Freud painting. I mean, the the wonderful way that the flesh is painted in this incredible Rubensian way, uh, the psychological uh, uh, insights into the, the face, uh, dat was het hoogste bedrag dat ooit voor een schilderij betaald werd, terwijl de kunstenaar nog leefde. Freud is de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Nou, het goede nieuws over de geslaagde Eurotop. Ook goed nieuws vanaf de Amerikaanse beursvloer. Wall Street eindigde in de zwarte cijfers door het positieve Europese nieuws. De zorgen verdwenen en dat betekent de plussen. De Dow Jones eindigde uiteindelijk 1,2 in de plus. De Nasdaq sloot de handelsdag af, ook positief met 17e winst. In Japan wordt daar alweer druk gehandeld. Dat zijn de eerste beurzen die open zijn na het Europese akkoord. Er uh, is ook met opluchting daar gereageerd. Op dit moment staat de Aziatische index 18e in de plus. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt een legendarische double bill... In oktober geven Bob Dylan en Mark Knopfler samen een uniek dubbelconcert in Ahoy in Rotterdam. De eerste deel van de avond komt voor rekening van Knopfler. En na de pauze zal Bob Dylan met zijn band deze bijzondere avond dan gaan afsluiten. Officiële kaartverkoop voor dit concert start vandaag om 10 uur. So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say, be doll, all your to fall. You thought they were all. Delen, Dellen hoort u het Like a Rolling Stone. En wilt u dit veel langer horen? <laughs> jij niet? Nee. Moet het 20 oktober in Rotterdam zijn. In Ahoy, daar geeft hij samen met Mark Knopfler een dubbelconcert. Ik kan niet wachten. 18 minuten over 6. U lacht naar het NOS Radio 1-journaal. gaan naar Nijmegen. De laatste kilometers. Uh, Nijmegen maakt zich op voor de grand finale van de Vierdaagse. Joos van der Kerkhof, jij staat langs de kant weer... Net als de ja. voorgaande drie dagen. Waar ben je precies? Ik ben nu in Linden. En Linden is uh, gemeente Kuik. En Linden maakt zich ook op voor, uh, voor die duizenden mensen die, die voorbij komen. Niet alle afstanden komen hier voorbij. Maar Linden gaat zich wel de komende uren laten zien... aan voornamelijk de mensen die 40 kilometer uh, lopen. Uh, die komt dan door het erehaag uh, Linden binnen. En daar staan uh, twee uh, korte beentjes... Heel herkenbaar. Die staan op de Ehrenhaag. Aan, aan de linkerkant, een aan de, aan de rechterkant. En daaronder zonnebloemen. Linde heeft altijd een hoop reclame. Of heeft altijd een thema. En dit jaar is dat thema reclame. Maar laat ik u even meenemen naar een uur geleden. Want het geluid wat je nu hoort. is niet uit Linde. In Linde fluiten de vogeltjes nog. Uh, dit is het geluid gewoon van aan de kant in Hatert. Een stukje van, uh, van Nijmegen. Waar uh, de wandelaars uh, voorbij komen. Ja, dat doen ze dan ook met z'n alle Amerikanen die voorbij komen. En degene die het hardst zingt, die had een, een geel bordje achter op zijn rugzak zitten met dun bos: thee-appelstof en. Bos en Bos met dubbel S, dus dat hij de baas was van het geheel. Maar het bijzondere vond ik wel, je hebt zoveel plekken langs de route... waar dan keiharde muziek continu te horen is. Dat was in dit geval niet. Je hoort gewoon mensen lopen. Mensen lopen op zachte schoenen, want je hoort nauwelijks de voeten op het, op het asfalt komen... Maar je hoort ze een beetje met elkaar keuvelen. En als je dan de gezichten aankijkt van de mensen voor een deel... kijken die verbeteren van we moeten het halen. Dit zijn ook mensen die echt tempo maken. Als je later komt, zie je voornamelijk mensen die veel rustiger lopen. Zoals ik nu door Linden loop. Zo een beetje babbelde de babbel, keuvel de keuvel. Maar daar, die mensen die, die, die lange afstand lopen, die zien er toch nog wel verbeterd uit. En die proberen ook een, een flink tempo vast te houden. Sommigen lopen zeven, anderen lopen zelfs wel acht kilometer per uur. In de loop van de ochtend, heel vroeg eigenlijk al. Dat zijn de echte snelwandelaars. Die komen rond tien uur, half elf aan dan op de Via Gladiola. Een belangrijk deel moet dan dus door Linde. Dat zal hier dan in de loop van de ochtend ook nog wel van die... Ik wilde een heel lelijk woord zeggen. Wat hardere muziek te horen zijn. Daarvan denken de mensen langs de kant van de route dat dat gezellig is. Dan ga ik straks met alle mensen... Uit Linden, die uh, hier het feest aan het, uh, aan het organiseren zijn, over praten. En uh, bijvoorbeeld ook met deze meneer die op klompen... Uh, een uh, reclameposter aan het neerzetten is. Instappen en wegwezen. Boek nu en kies je korting. Zonne reizen. Nou, laten we dit vasthouden. Waarom, waarom dit is en wat er leuk aan is... en waarom de wandelaars daar plezier in hebben. Gaan we het later over hebben. Maar goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Joris van der Kerkhof, vandaag dus weer in Nijmegen waar de wandelaars eh, op pad gaan. Vanochtend al op pad zijn, op weg naar de Via Gladiola. Tien voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er lijkt enige verlichting te komen voor de hongerende bevolking in Somalië. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties wil een luchtbrug openen naar de hoofdstad Mogadishu. zou binnen enkele dagen moeten gebeuren. In twee regio's van Somalië heerst hongersnood door droogte, hoge voedselprijzen en burgeroorlog. En vele tienduizenden vluchten daarom naar Kenia, vooral naar het grote kamp in de stad Dadaab. VRT-verslaggever Katrien van der Schoot sprak een familie die daar net is aangekomen. Hier op een ronde bank onder een boom zit een gezin met drie jongens aan te schuiven voor registratie. De vader heeft ingevallen wangen, maar een krachtige stem. En de kinderen hebben de schalkse glimlach van hun mama geërfd. Ik ben van Iman, zo heet de vader. Ze komen uit het dorpje Boëlé. En ze deden 15 dagen over de tocht. 15 dagen om hier te komen. Op voet. Hoe hielden ze zich in leven? Ja, met thee en een soort cake. En ze moesten ook ransoneren op water. Vervuild water waarschijnlijk, want de jongste, Najir, drie jaar oud, begaf het onderweg en stierf. Water, diarrhea. Uh, en is dehydrated te and En hij en De andere drie jongens werden gelukkig niet geïnfecteerd en overleefden de tocht. Maar iemand zag onderweg veel lijken liggen van kinderen en volwassenen. Ik zag... Children, en ouderen, die nu plat liggen op de andere kant van de road. En hij werd ook aangevallen door de Shabaad-milities en door bandieten, want Somalië is het land van de straffeloosheid. Ik ben benieuwd. Omdat chaos en lawlessness, iedereen doet wat hij wil doen. Ik ga met Iman en zijn familie heel het gebouw door. Het gaat van registratie naar inenting, naar En Eigenlijk is de familie nog in shock. De vader zijn gedachten dwalen voortdurend af. Waarschijnlijk gaat hij terug naar de tocht die hij heeft ondernomen om hierheen te geraken. Want hij herinnert zich niet eens meer de naam van zijn kind. Hun gezichten zijn vuil, hun benen zijn vuil. De drie kinderen lopen op blote voeten. Did they walk all the way barefoot? Ja, yeah, they were like this. Hier worden de kinderen ingeënt tegen allerlei ziekten zoals polio, mazelen, TBC want er zijn ook al gevallen van mazelen van de kinderen die hier binnenkomen. waarom is dit belangrijk? Why is this important? We are preventing outbreak of vaccineable diseases. The second we are also preventing the children from having any complication. Hier ligt een ongelooflijk grote stapel Kleren van de plaatselijke gemeenschap die oude sandalen, heren schoenen, laarzen komt geven. Ge de kinderen doen meteen een ander bloesje aan een grote t-shirt. Hey, Lu, je ziet goed nu, tell him hè. Ja, het is goed hè. Maar na heel die procedure stopt het. Iman en zijn gezin moeten opnieuw buiten slapen. Want in het overbevolkte kamp zelf is geen plaats. Where do they think they will sleep now? Because there is no place in the camp. We gaan go outside. Just check a place where there's a tree and we shade there and we go and sleep there. As we wait agenten uh, uh, the agencies to give to us. Ze gaan een plaats opzoeken tussen de twee kampen. Tussen het oude en het nieuwe kamp. In de hoop dat ze daar later terecht kunnen. Hoopvol zijn de mensen wel. Dat is het minste wat je kunt zeggen. Vanuit het vluchtelingenkamp in de Keniaanse stad. verslag van VAT-verslaggever Katrien van der Schoot. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Andy Sleck heeft de Tour de France op zijn kop gezet. Hij demarreerde op de voorlaatste call uit de groep met favorieten. En reed vervolgens iedereen op afstand. Jawel, de eerste aanval. Hé, hey, het zal toch niet waar zijn? Andy Sleck de man van wie je het misschien nog het minst verwacht. Want hij hoefde niet zo hard. Maar hij gaat er vandoor op de flank van de Isoir. En nou is de Tour de France pas echt begonnen. Nu gaan we het gevecht krijgen. Wie gaat de gele trui overnemen van Thomas Verclaire? Want Verclaire reageert niet. Die bleek inderdaad niet goed genoeg om het gat met Slek nog te dichten. Net als de andere favorieten trouwens. Slek kwam bovenop de Galibier alleen over de finish. En dat was ook gelijk zijn eerste overwinning van het seizoen. I'm just super super happy with, with today's victory. I haven't had the victory the whole year. I've been uh, running behind it and uh, was close in the classics a few times, but this makes makes up for everything. I think this is the the, the newsest the best stage I can win and uh super happy to give this to the team. Blij voor zichzelf en blij voor het team. Slek had op de finish ruim twee minuten voorsprong op de eerste achtervolgers. Dat was net niet genoeg om de gele trui over te nemen van Thomas Verclaire. Daarvoor kwam hij 15 seconden tekort. Verclaire is in het klassement dus nog altijd eerste. En Andy Slek tweede zijn broer, Frank Slek, is derde. Op één minuut en acht seconden. Vier seconden daar weer achter is ook Cadel Evans nog altijd een kanshebber. Ja, met Roberto Contador ging het niet zo goed. Hij verloor bijna vier minuten op slek... en zakte naar een zevende plaats op bijna vijf minuten. Nederlanders speelden opnieuw geen hoofdrol. Robert Gezing presteerde wel voor het eerst deze tour weer een beetje op niveau. Liet zich even van voren zien en werd 21ste op ruim 5,5 minuut. Dat gaf hem nauwelijks voldoening. Ja, ja ik heb volle bak gereden en, uh, en uh, ja, dit was het. Dus uh, ja, ik, kan er, uh, ik denk dat ik uh, goed geknokt heb aan het begin uh, geprobeerd mee te zitten. Uh, halverwege nog een keer, uh, toen voelde ik best wel goed. Uh, ja, in de finale was het, uh, ja, was het gewoon super zwaar, natuurlijk. Een zware dag en uh, ik weet niet eens precies waar ik geworden ben. Maar uh, ik had uh, natuurlijk, uh, net als iedereen, waarschijnlijk op wat meer nog wat meer gehoopt. Maar uh, uh, op dit moment moet ik het niet meer doen. De best geclasseerde Nederlander, Rob Ruig, finishte een kleine twee minuten en vier plaatsen later. Pittig ritje, maar uh, ik denk dat ik... Uh, ik denk dat ik alles uh, gedaan heb wat ik kon. En, uh, oh, de body moet nog wat sterker worden, denk ik. Nou, Ruig is nog steeds de beste Nederlander in het klassement. Hij is twintigste op twintig minuten. Vandaag is de laatste bergetappe met een finish op de Alpe d'Huez. Feyenoord heeft Ronald Koeman aangesteld als de opvolger van de vorige week opgestapte trainer Mario Been. Technisch directeur Martin van Geel legt uit waarom de directie Koeman de ideale man vindt voor Feyenoord. Maandagochtend daar nog eens even goed bij elkaar gezeten en gezegd van, nou, dan, dan is het toch in eerste instantie de noodzaak voor Feyenoord dat er een, een nieuwe hoofdtrainer-coach komt. Die een, een frisse wind laat waar je een, een nieuw elan brengt. Maar met name ook een autoriteit is, een stuk ervaring meebrengt. We hebben daar nog wat meer kwalificaties op, op gezet, ambitie moet tonen. Nou ja, goed, en uiteindelijk kwamen wij dan al, al heel snel uit bij, bij Ronald Koeman. En het gras werd gemaaid. Koeman krijgt in Rotterdam assistentie van twee andere oudspelers: Giovanni van Bronkhorst en Jean-Paul van Gastel. ADO Den Haag heeft de derde kwalificatieronde voor de Europa League gehaald. De Hagenezen wonnen in eigen stadion met 2-0 van FK Tauras uit Litouwen. Tornstra en Jerry maakten de goals. In Litouwen had ADO al met 3-2 gewonnen. En dus was de trainer Maurice Stijn tevreden. Ja, zeker. Zeker qua resultaat. Ook qua vlag over de wedstrijd behoorlijk tevreden. En uh, ja, we zijn door. Dat is het allerbelangrijkste. We zijn heel gebleven en uh, nou, we kunnen ons volledig focussen nu op, uh, op Ammonia Nicosia. Het is een mooi schema. Het is, het is wel een pittig schema. komt omdat je nu gelijk wederom een pittige tegenstander hebt, maar wel leuk. En uh, ja, dat is uh, goed voor deze gasten ook om gewoon onder weerstand uh, te kijken welk niveau ze aan kunnen. En nu hoorde het in de volgende ronde moet ADO het opnemen tegen Ammonia Nicosia. AZ dat in de volgende ronde instroomt speelt tegen het Tsjechische Jablonek. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven, hier is Ewart de Jong. Goedemorgen. Leiders van de Eurolanden stellen 109 miljard euro beschikbaar... voor de aanpak van de financiële problemen in Griekenland. 37 miljard euro komt voor rekening van banken en andere financiële instellingen. De rest wordt gefinancierd uit het noodfonds van Eurolanden. Premier Rutte is tevreden en noemt het een solide pakket aan maatregelen. De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met pogingen een nieuwe federale regering te vormen. Koning Albert heeft hem vannacht gevraagd verder te werken en Di Rupo heeft die opdracht aanvaard. Gisteren spraken politieke leiders voor het eerst in maanden weer over de vorming van een nieuwe regering van België. In Londen is de Britse schilder Lucien Freud overleden. Hij schilderde vooral realistische naaktportretten. Lucien Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In Amerika is de executie van een man gefilmd. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat, zodat bewezen kan worden dat de injectie niet direct effectief is. Vorige maand zou een ter dood veroordeelde stuittrekkingen hebben gehad na toediening van de dodelijke injectie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er veel bewolking en valt er in het westen en zuidwesten nog wat regen. In het noordoosten zijn opklaringen en breekt de zon zo nu en dan door. Vanmiddag is het vrijwel overal droog, alleen in het zuiden kan lokaal nog een bui vallen. En een noordwestenwind trekt aan tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur blijft steken rond een graad of 18. Dit weekend verloopt dan herfstachtig met veel buien en wind. Zowel op zaterdag als zondag is het bewolkt en valt er verspreid over de dag veel regen. Op zaterdag valt de meeste neerslag in het noorden en op zondag in het westen en zuidwesten van het land. Daarbij staat aan zee een krachtige tot harde noordwestenwind.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De euro lijkt gered en Griekenland wordt gered. Er ligt een nieuw steunpakket nu klaar voor Griekenland... dit keer mede gefinancierd door banken en financiële instellingen. Moet u daar meer over lezen, kunt u terecht op onze website nos.nl. Belangrijke eis van onder andere Duitsland en Nederland... was dat dat ook de banken gingen meebetalen. En daarom duurde het wel even. Maar uiteindelijk kwamen de regeringsleiders er dus toch uit... gisteravond in Brussel. De lucht was dan ook een stuk lichter na afloop...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 Ik glaube dat de laatste anderthalb jaar ons wir we in Europa besser samenwerken. We moeten vor allen Dingen ook die richtigen Instrumentarien voor de Zukunft hebben. De Eurolanden moeten nog nauwer gaan samenwerken, vindt Merkel. Vooral het economische en financiële beleid moet beter op elkaar worden afgestemd. Dat hebben ons die letzte Zeit ook gezeigt, dat we onze Wirtschafts- en Finanzpolitiek nog besser miteinander abstimmen müssen.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 van gisteravond uit Brussel van onze verslaggever Joris van Poppel. Dan weer eventjes naar het Maastad ziekenhuis. De uitbraak van die multiresistente bacterie in het ziekenhuis in Rotterdam... is volgens het bestuur in Rotterdam onder controle. Maar dat betekent niet dat het aantal besmettingen niet verder toeneemt. Het ziekenhuis heeft bijna 2000 mensen benaderd... die op enig moment in contact zijn geweest met een van de 70 besmette patiënten. Algemeen directeur Paul Smits van het Maastad ziekenhuis... geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... Nou, volgens mij is iets fout gegaan in die zin dat wij te laat alarm hebben geslagen... en daardoor te laat bijvoorbeeld de hulp hebben ingeroepen van andere mensen... om voor te zorgen om deze uitbraak tot stand te brengen. Als wij dat eerder hadden gedaan, dan waren er wel nog steeds patiënten besmet geraakt... maar dan waren er minder patiënten besmet geraakt. En dat spijt mij zeer en dat trek ik me zeer aan. En hoeveel te laat dan? Ik denk dat je in van, van een term moet denken van weken of een maand. Want plaats dat is even van vorig jaar... Eind vorig jaar wist dit ziekenhuis, wist u al, dat er sprake was van een, van een bacterie. En misschien nog niet per se welke, maar wel dat er iets aan de hand was. Ja, en op dat moment hadden, hebben we toen, zeg maar ten aanzien van de isolatie op de intensive care afdeling, volgens mij de goede maatregelen genomen. Maar misschien hadden we vanaf dat moment al er al meer alarmbellen moeten afgaan dan er af zijn gegaan. Ja. Nou, nu ze heeft goede maatregelen genomen, maar die hebben niet geholpen. dat ging ook in de uitvoering vervolgens iets fout. Ondanks de maatregelen die we hebben genomen, zijn er toch patiënten besmet geraakt. Dus het enige wat ik kan zeggen is dat die maatregelen zijn heel helder Dus die kun je gewoon uitvoeren, maar je moet ze 100% van de tijd uitvoeren... en je moet ze niet 95% van de tijd uitvoeren. Het andere punt was uh, wat u zelf noemde, dat er te laat gemeld is... uiteindelijk bij de instanties uh, dat er hier een multiresistente bacterie aanwezig was. Uh, 8 mei wist u het, via melding vanuit het Slotervaart ziekenhuis... En pas eind mei is dat aan het RIVM gemeld. Wat is daar fout gegaan? Nou, dat sluit aan bij, bij dat vorige. Want uh, 8 mei was het bekend in kleine kring binnen het ziekenhuis. En toen zijn wij, of die mensen bij wie dat bekend was, die zijn zelf dan gaan zoeken en hebben een test aangekocht om grootschalig te kunnen testen. Dat is achteraf gelukkig. Want we moesten ook grootschalig testen omdat er veel patiënten besmet zijn geraakt. Maar ik denk dat in die periode. Maar zo zit ik zelf aan elkaar. Meld het en treed in overleg en ga samen zoeken. Want twee weten nou helemaal altijd meer dan één. En wat betekent dat vervolgens? Voor de, want ik kan me voorstellen, er zouden protocolen voor moeten bestaan. Als er eenmaal geconstateerd wordt dat er een multiresistente bacterie heerst... dat er gewoon een heel simpel protocol is, er moet gemeld worden. En degene die dan niet meldt, ja. Ja, maar dat, dat, weet je, dat is de vraag die wij in de toekomst gaan beantwoorden. Van het grootste belang vind ik op dit moment... dat we er eerst nu voor gezorgd hebben... dat de uitbraak onder controle is. Dat we de goede dingen doen. En dat we daarna nog met elkaar gaan bedenken van... en wie had iets anders of iets beter moeten doen. Zegt u dat die 100% onder controle is? De uitbraak? De uitbraak is nu 100% onder controle. Garantie? Garantie. Maar dat wil niet zeggen... dat zeg ik er toch even voor de zekerheid bij... dat de getallen die we tot nu toe hebben laten zien... Dat die niet meer groeien, want door het testen van al die mensen buiten... kan het zomaar zo zijn dat er toch weer meer positieve patiënten vinden. Maar hier in het ziekenhuis zullen er geen bijkomen. Hier in het ziekenhuis zullen er geen bijkomen. Nee. Desondanks is de inspectie uh, heeft u wel onder uh, verscherpt toezicht geplaatst... voor de komende twee maanden. Eén, uh, omdat de patiëntveiligheid nog steeds niet is gegarandeerd, zegt de inspectie. En twee, omdat de controle op verdere uitbraak of toename nog niet 100% is, zegt de inspectie. Nou, dan, kijk, dan zeg ik tegen de inspectie, dan gaan wij laten zien dat er wel controle is. En kom gewoon kijken en geef ons de kans om dat te bewijzen dat er wel controle is. En de inspectie moet gewoon hun eigen rol vervullen en gewoon komen kijken zoals zij... Dat goed vinden en ik ben ook niet ongelukkig met de advisering die zij hebben gedaan. Mm. U zult het met mij eens zijn dat dit allemaal niet de schoonheidsprijs verdient? Nee, het, het had beter gemoeten. dat is helder. Daar bent u verantwoordelijk voor? Ja, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus dat zet ook na, aan tot nadenken van wat hadden we in het verleden anders moeten doen om dit te voorkomen. En zet dat bij u ook aan tot nadenken om op te stappen? Nee, Dat zet niet aan bij mij tot nadenken om op te stappen. Dat zet vooral bij mij aan tot actie om ervoor te zorgen dat we het onder controle hebben. En daarna gaan we nog wel eens reflecteren op wat er nou precies mis is gegaan en wat daar de gevolgen van zouden moeten zijn. Het volgt dan later eventueel dat opstappen? Ah, ik zie mijzelf nog niet zo snel opstappen. Maar. Uh, dat... dus daar moet u toe gedwongen worden. Ja, als ik wil opstappen, dan moet ik daartoe gedwongen worden. Ja. En dat zei Paul Smits. Hij is uh, directeur van het Maastadziekenhuis. Hij was in gesprek met verslaggever Jong de Jager. Jaar. Smeerjes vroeg, ik loop naar beneden. <zoran> in de garage zie ik ook daal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, loten begon. Het giert naar je haak, we naar huis. De zaal is in los en paard in de bier. Dus rustig op stro, geen minste bekennen. Wee ja hier, hemel te De schaken die blinken, de schaduw die veld over de weg. En ik weet nou al wat ik wil drinken, straks in een keer leeg. Het stuk 2 in we moeten flink knijden. Er rende een haas, over en een knie. De jaas op het stuur, de trappers te draaien. Hier, we rieren, heen mochten we zien. De wel is voor o en de wel is voor mee. En de woorden die wijen aan ons vergeten. Hey, hey, hey, wat er wil zien. Niemand vertellen, weet wie samen we komen er al. Regen, regen, regen, regen, regen. Samen wij komen er al. Geen vergoed, geen toeters, geen bellen. Geen ik. Mannen van Staal. Mannen van Staal hoort u van Rowan Heijzen. Dan, etappe 19 in de Tour de France gaat vandaag over de Col du Telegraaf, de Calibier en eindigt op de Alpe d'Huez. En op die helling is er iets bijzonders met bocht nummer 7. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris Marlon, de fille. On est bien et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 En het peloton volgt op 3 minuten en 46 seconden met daarin de vee en komt dan nog 33,2 kilometer te gaan. S'avonds staan hier, uh, uh, gisteravond stond er tussen de en 250 man. En uh, het alviesgetrouw is de avond voor de etappe, dus uh, ja, is het is de, is de drukste avond. Dus dan, uh, ja, je hoort ook al de hele week...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 Ja, in de nacht, ja. Maar het, het, het is oké. Okay. Zoveel bier? Ja, <laughs> nee, ik drink eens. <laughs> Ach, en dat er veel bier wordt gedronken, dat vindt deze Duitse niet erg. Die drinkt er zelf ook alleen, En dat kun je ook zien aan zijn imposante bierbuik. A chanson. Ça fait Een bijdrage van onze verslaggever Paul Sanders. Op die Nederlandse bocht op de oop du West. na half negen... praten we met de laatste Nederlandse winnaar op deze berg. De bloemen staan al in het water op de Via Gladiola... te wachten op al die wandelaars die binnen gaan komen. Ze zijn nog onderweg. U hoort zo dadelijk de stand van zaken. Is de verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, Edwin. En kan het wel eens druk worden rond Nijmegen... aan het einde van de dag of in de middag al? Ja, we verwachten dat eigenlijk al in de middag... Uh, vooral op de A15 vanuit Gorkum, de A50 van Arnhem naar Eindhoven... en ook op de A73 vanuit Venlo. Daar, uh, daar verwachten we files. Vorig jaar stond er rond het middaguur op de A50 uh, iets van 15 kilometer file. Dus er is veel druk vanmiddag. Ja, dat u dat weet. En de ochtendspits? We Stel... Ochtend, nee, verwachten vrijwel geen files. Uh, vandaag sluiten de scholen in het uh, noorden van het land. Dus dan zijn alle scholen zo'n beetje dicht. Dus we uh, verwachten vrijwel geen files. Het weer ze bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over, voor 7 is het. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. Een speciale dag gisteren voor vier hoogbejaarde Kenianen. Ver weg in Londen besloot een Britse rechter... dat ze een rechtszaak mogen beginnen tegen de Britse regering. Ze hopen daarmee een schadevergoeding te krijgen... omdat ze gemarteld zijn tijdens het koloniale bewind, vijftig jaar geleden. Met de telefoon nog aan het oor vallen twee oude Kenianen elkaar in de armen. Twee anderen schudden elkaar de hand. Eindelijk een stap richting gerechtigheid. Een lied van vreugde wordt ingezet. De bejaarde Kenianen behoorden in de jaren 50 en 60 tot de Mau Mau, een rebellenbeweging die stree tegen het koloniale Britse bewind. Een opstand die de Britten met harde hand de kop indrukte. In de Britse kolonie Kenia, waar al sinds geruime tijd een noodtoestand heerst, houden Britse en koloniale troepen telkens opnieuw klopjachten op leden van de Kikuyu-stam, die ervan verdacht worden lid te zijn van de terroristische Mau Mau-organisatie. De gearresteerden worden in afwachting van een nader onderzoek in kampen opgesloten. Volgens onafhankelijke Britse wetenschappers werden zeker anderhalf miljoen mensen opgesloten in concentratiekampen. Het ging er vreed aan toe. Naar schatting 20.000 Kenianen werden gedood. Ook Paolo Nazili, nu 83 jaar, zat in een van die kampen. Ik werd gecastreerd, vernederd en mishandeld. Ik heb nooit een gezin kunnen stichten. Samen met vier anderen spande hij een proces aan tegen de Britse regering... op zoek naar een schadevergoeding en excuses. Maar de Britse regering gaf niet thuis. Ze ontkent verantwoordelijk te zijn voor daden die zijn gepleegd... onder het oude koloniale bewind. Jaren van procederen volgden... waarbij een van de aanklagers aan ouderdom overleed. Tot gisteren, met een vuist in de lucht en grote glimlachen op hun gezichten komt een groep Kenianen de rechtszaal in Londen uitgelopen. In hun midden advocaat Martin Day, die het goede nieuws vertelt. Een telefoontje naar de vier Kenianen volgde. Paulo Nazili reageert blij. Ik ben bitter, maar blij dat het Hoge Rechtshof de zaak nu accepteert... Ze moeten me een schadevergoeding betalen... omdat ik mijn hele leven verdriet heb gehad over het gemis van een gezin. Het proces van de Kenianen tegen de Britse regering... zal op zijn vroest volgend jaar beginnen. De Vierdaagse van Nijmegen beleeft de laatste dag. En het dorpje Linden bereidt zich voor op de doorkomst... van die duizenden Vierdaagse wandelaars. Joris van der Kerkhof is in Linden. En Joris, ik weet niet of het precies ligt op de route... maar ziet gij al iets komen? Nou, ik zag een meneer voorbij komen wandelen net... op het dorpsplein van Linde bij eh, het dorpshuis De Burgt. En die zwaaide een beetje op afstand. Maar ik stond... Ik denk dat het een wandelaar was. Of was iemand in ieder geval deed dat hij een, een wandelaar was... Gisteren was het belangrijkste nieuws uit de Vierdaagse... dat er uh, iemand was die deed alsof hij een uh, ambulancemedewerker was. Die had de oh. ambulance neergezet... en deed dan alsof hij uh, gediplomeerd was om mensen te, uh, te behandelen. Oh. Nou, die is uiteindelijk van, van de route gehaald. Oh, ik kan, kan het hem niet vragen, want hij is alweer doorgelogen. Ik sta hier bij uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen, 8 inwoners... van de 260 inwoners uh, van Linde. Die, uh, nou, dit is denk ik de harde kern van het uh, organisatiecomité van wat hier allemaal uh, gebeurt. Jullie, jullie zamelen geld in aan de ene kant. Uh, hebben een thema uh, aan de andere kant. En het heeft ook iets van verbroedering van het hele dorp bij elkaar. Vond ik het zo goed samen? Ja, dat klopt, ja. Verbroedering, ja. En samen met z'n allen toch uh, iets bereiken. Hè. Want, uh, de wandelaars komen door het dorp heen. En uh, die vinden het een plezier om door het dorp heen te wandelen. Want er, uh, er is echt uh, iets voor hun gedaan. En we doen het ook echt voor de wandelaars. Hè. Dus, uh... Hier uh, moet ik even een stukje in de staat opgehangen... dat er... Uh, Even kijken, gekoelde frisdranken zijn gevulde koeken, koffie, melk... diverse diff broodjes uh, zijn er... en de soep van de Vierdaagse tomaten of, uh, of goulash. Dat maken jullie gewoon en de opbrengst daarvan is dan voor uh, verschillende goede doelen. Ja, voor de verenigingen en voor een goed doel. Ja, ja. En soep, we maken ongeveer 600 liter soep. Die maken we hier achter in de burg, daar hebben we grote containers uh, voor. En uh, ja, dit is echt ieder jaar weer uh, voor de, de loperen een genot van de soep. Die is gewoon heel beroemd voor de lopers. Beroemde soep uit Linden. Een prachtig dorp. Hebt u als je hier vanuit het dorpshuis het, uh, het voetbalveld uh, oploopt. Dan kun je een beetje uh, door de weilanden heen kijken. Van die kleine weilandjes waar dan af en toe ergens een paardje uh, eenzaam uh, van zichzelf en het gras uh, staat te genieten. De enige nadeel is, is die A73 die dan er uh, voorbij uh, zoeft. Daar kunnen jullie helemaal niks aan doen. Hè? Dat, dat zoemende geluid, maar continu waar de vogeltjes nauwelijks overheen komen. Ja, dat is heel jammer. Ja. En dat, is, uh, ja, dat hoort er gewoon bij het dorp. Want, uh, het dorp was er al een A73, is er rond 1985 gekomen. En toen was de weg nog niet zo druk. Alleen door de jaren heen is het, uh, ja, is het gewoon veel drukker geworden. Deze stilte, hè? die er nu is, een beetje het gezoem van de snelweg. Maar houden jullie die of gaan jullie net als al die andere dorpen zo ontzettend harde muziek maken? Wij gaan ook muziek maken. Ah, maar live of dan maar... uh, vanuit van die boxen waar zo'n ploink ploing ploing komt? Nou, we maken hier muziek op het plein. Maar bij de brug is een rustplek, er komt geen muziek. En aan het eind van de dorp komt een kapel van ongeveer 30 man. En achter de school, hier achter de burg, daar is het wat rustiger. Dus kunnen mensen zijn die hier gaan zitten die het wat meer rust willen hebben. <laughs> nou, goed, gaan we daar zitten. Met mijn rug naar het parcours, hebt u nog iemand voorbij zien lopen? Ja, ik heb dat één man zien lopen. Ja. Oh, ja, dat was dezelfde die ik zag. Nou goed, en later, nou dat zal een uurtje zijn. Komen er meer en rond half tien zijn de meesten. De laatste dag, groot feest hier, maar het grootste feest in Nijmegen. Jongens van der Kerkhof, nu nog in Linden. Zullen we maar eens kijken hoe het gaat met uh, collega... en is collega Dionne Staks. We hebben haar al de uh, hele week aan de telefoon. Al wandelend, want zij doet mee aan de Vierdaagse. heeft er dus uh, drie dagen op zitten en vandaag de laatste. Uh, Dion, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik zie een foto van jou um, die je vanochtend hebt gemaakt... waar je je voeten hebt ingepakt. Uh, ja, je, hele, je hele hiel ingetaapt. Je smeert er ook nog wat op, zie ik. Hoe staat het, ja. met, je, hoe staat het met je voeten na drie dagen? Ja, nog steeds heel erg goed. Nul blaren. Nog nooit meegemaakt. Ik had uh, andere jaren toch wel een paar blaren op de tenen zitten. Maar uh, ik heb gewoon uh, heel veel geluk. Of het recept werkt gewoon, hè, dat, uh, waar ik het al eerder over had. Tape ja? salve eroverheen en die vette watten tussen de tenen. Okay. Ja, het uh, schijnt toch wel te werken. <laughs> en verder hebben we spierpijn. Ja, ook dat valt heel erg mee. Ja, tuurlijk, wat, wat stijfheid in de benen en uh, vanmorgen het opstaan. Uh, nou ja, dat, dat verloopt niet zo soepel als uh, dat ik gewend ben, uh, zeg maar. <laughs> maar uh, verder uh, gaat het heel erg goed. Ja. Ik nou, mag zeker niet klagen. Vroeg naar bed gegaan, hè, dat goed. helpt. Ja, ja dus. dat is ook zonde, hè? Kijk, want je hebt de hele dag gewandeld en het leukste om dan te doen, dat is toch gewoon even lekker feesten, even, oh, toch wel. Hè, even die spieren losmaken, lekker, uh, lekker dansen. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Dat is het, het echte vierdaagse gevoel. Dus uh, ja, daar, daar heb ik gisteren ook aan meegedaan. Ah, dus ja, heel, heel vroeg, was vroeg was het niet. Vroeg, uh, Nee, niet, niet helemaal. Dus ik denk dat ik dit weekend uh, maar eens even lekker uh, bij ga slapen. Ja. Hey, en zo'n <laughs> laatste dag, hè? Um, loop je dat nou relatief gemakkelijk uit? Wat is je ervaring met vorig jaar? Ja, nou ja, die laatste dag... Het opstaan is al anders. Je, je wordt wakker en dan denk je... Oh, die laatste dag is, is aangebroken. En uh, dat, dat ja, geeft toch gewoon een, een heel fijn gevoel. Ik moet eerlijk zeggen, die, die eerste 25 kilometer die ik vandaag nog wil lopen... die zijn best wel saai... Uh, pas vanaf Kuit, dan gaat het feest echt los. En dan krijg je echt het gevoel van ja, het is echt die laatste dag. En nou ja, het feest kan niet echt beginnen. Uh, dus nou ja, goed, 25 kilometer nog even wikkelen. En dan, uh, dan is het echt genieten. Staat er wel iemand met Gladiolen voor je? Als het goed is, zou je er ook nog langs? Euh... Hey. Hey. We zijn bij je. In gedachten. Oh ja, ja, in gedachten. Nou, ook heel fijn hoor. Nou. Jij houdt gladiolen dan te goed. Ja, dat is Zullen we goed. dat zo doen? Ja, zeker. Ik, ik ben benieuwd wat ik volgende week aantref op de redactie. <laughs> oh jee. Nou, gaan we iets bedenken. Hey, okay. Heel veel sterkte vandaag, die laatste dag. Ja, heel En dankjewel. veel plezier. Dank je. Doeg. Het LOS Radio 1 Journal. De ochtendkrampen. Crisis bezworen kopt de Telegraaf. De Europese oplossing voor Griekenland domineert de voorpagina's vanochtend. Het noodfonds wordt opgerekt voor kwakkellanden, stelt de Telegraaf. De euro op de voorpagina, ook van het Financiële Dagblad... heeft een vleugje Griekse oudheid meegekregen, schrijven ze daar. Er zit er wat scheur in. Maar een andere opzet van het noodfonds en een nauwere samenwerking... tussen Merkel en Sarkozy moet de eurozone er weer bovenop helpen. Deze kant staat als enige uitgebreid stil bij de gevolgen voor banken en de Nederlandse belegger. De crisis is een goede test voor de ruggengraat van de accountants. Dus extra alertheid vereist bij het beoordelen van de halfjaarscijfers. Zo waarschuwt de Nederlandse beroepsvereniging van accountants. Want eh, moeten de Griekse staatsobligaties worden afgewaardeerd of niet? De jager wint, maar Barroso ook. In de Volkskrant een analyse, want we hebben als Nederland misschien wel onze zin gekregen wat betreft Griekenland. Maar daar moeten we dan ook een prijs voor betalen. Meer Europa. Want met een andere opzet van het noodfonds komen ook andere regels. En dat werkt uiteindelijk naar een punt toe... waarbij niet alleen landelijk een begroting wordt gemaakt, maar ook Europees. Er is nog iets dat de voorpagina's domineert. Nou, eigenlijk iemand. Andy Slek wordt een legende. Slek imponeert. Slek laat eindelijk de tour ontploffen. Slek gaat voor geel. Op alle voorpagina's is plaatsgemaakt voor uh, een uh, tour de France foto. Alleen trouw bekijkt het vanuit de concurrentie. Want Slek heeft hem nog niet. Nee, de gele trui is nog altijd om de schouders van de Frans. Maar Veuclair op de hielen gezeten weliswaar door Slek. Volgens de krant was het zelden zo spannend met nog drie ritten voor de boeg. Ook ander nieuws in de kranten. Wat deed de Mossad in Christchurch, volgens het Nederlands Dagblad... doen de wildste speculaties en geruchten de ronde in Nieuw-Zeeland. Vier Israëlische rugzaktoeristen kwamen tijdens de aardbeving in de problemen. Hun busje werd bedolven onder de brokstukken. Als de stofwolken zijn opgetrokken, heeft een van de vier het niet overleefd. En is de rest met de Noorderzon vertrokken. En twaalf uur later hebben ze Nieuw-Zeeland verlaten. In het busje worden verschillende paspoorten gevonden. Het vreemde gedrag van deze reizigers werd onderzocht... door de Nieuw-Zeelandse Veiligheidsdienst. En die vermoeden, volgens de krant, dat de vier reizigers... eigenlijk spioneerden voor de Mossad. En de gemeente Heerle stelt een termijn aan uh, bermmonumenten. Volgens het Algemeen Dagblad mogen nabestaanden van verkeersslachtoffers... niet zomaar spontaan. Een kruisje in de grond slaan. Er moet een vergunning worden aangevraagd. Oh jee. De bijzondere gedenktekens mogen maximaal drie jaar blijven bestaan. Heel veel meer over het euroakkoord hoort u na zeven uur. Dit is Radio 1.